11 Uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Ouderen mogen na een ziekenhuisopname weer in een verzorgingshuis herstellen op kosten van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid hebben daarover een akkoord bereikt. Sinds 1 januari moeten ouderen na ontslag uit het ziekenhuis opvang in een verzorgingshuis zelf betalen. De zorginstellingen trokken al snel bij het ministerie aan de bel, omdat veel oudere patiënten met een klein inkomen door die maatregel in problemen kwamen. Bij de bouw van het WK-stadion in de Braziliaanse stad Manaus... is opnieuw een bouwvakker om het leven gekomen. Het is de vierde bouwvakker die bij de bouw van het stadion overlijdt. Op last van de rechter werd de bouw tijdelijk stilgelegd... om de veiligheid te kunnen verbeteren. Bij de bouw van de andere stadions voor het WK kwamen drie bouwvakkers om. In Weert zijn zeven appartementen een aantal uren ontruimd... vanwege de vondst van verdachte stoffen in een flat. De politie vond de stoffen tijdens een onderzoek naar vuurwapens. De explosieve opruimingsdienst heeft alles onderzocht... en een deel meteen vernietigd. De rest is meegenomen voor onderzoek. De geëvacueerden mochten na het EOD-onderzoek weer terug naar huis. De 22e Olympische Winterspelen zijn officieel begonnen. In Sochi was een ceremonie met Russische landschappen... gezien door de ogen van een elfjarig meisje. Met de Olympische Ringen ging het even mis in de ceremonie. Vijf sneeuwvlokken moesten uitgroeien tot vijf bekende Olympische Ringen... maar één ring weigerde dienst. In de show marcheerden 3000 atleten uit 88 landen het stadion binnen. En om half acht Nederlandse tijd werden de Spelen... door de Russische president Poetin voor geopend verklaard en werd de Olympische vlam ontstoken. De Russische politie heeft zeker 14 homorechtenactivisten activisten aangehouden. Ze werden aangehouden in Moskou en Sint-Petersburg. De demonstranten in Sint-Petersburg rolden een spandoek uit... met de tekst van het Olympische handvest tegen discriminatie. Minister Schippers van Sport gaat eind deze maand... naar de Russian Open Games voor homo's in Moskou. Daaraan doen zo'n 100 sporters mee uit Rusland en andere landen. De minister is op 28 februari en 1 maart bij deze Spelen. Het is een kleinschalige gebeurtenis, geen groot evenement... zegt correspondent David-Jan Godfoy. Het onderstreept vooral dat Nederland steun wil betuigen... aan de homo-gemeenschap in Rusland. De penningmeester van Begrafenisvereniging Helpt-Alkander in Denenkamp blijkt er vandoor te zijn met 500.000 euro. Tot nu toe dacht de vereniging dat hij vorig jaar 23.000 euro had ontvreemd. Toen de diefstal aan het licht kwam verdween hij naar Zwitserland en inmiddels is hij onvindbaar. De man is in de gemeente Dinkeland ook raadslid voor de partij Lokaal Dinkeland. Het is Vitesse niet gelukt om thuis van ADO Den Haag te winnen. Het bleef 0-0. ADO was in de hele wedstrijd de betere ploeg. En Vitesse heeft nu al vier duels niet gewonnen. Het weer. Vannacht gaat het weer waaien. Het wordt 4 graden. Morgen regent het eerst later in het westen wat zon. En het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Autouitstuk, bel dan direct 0800 1246, want met de meeste vestigingen in Nederland wordt uw ruit vakkundig gerepareerd. Glasgarage, voor het geval dat. Deze winter exclusief bij Trouw. 10 veelbekroonde films die je raken. Koop morgen Trouw en ontvang de eerste film Das Leben der Anderen gratis.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vijf graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Zeg Vladimir, waar zetten we die Rutte uit Nederland eigenlijk neer? Uh, even denken. Doe maar bij Erdogan van Turkije, bij Lukashenko van Wit-Rusland... en bij Janukovic van Oekraïne. Leiders van landen met een mensenrechtenprobleem, zeg maar. Hartelijk welkom bij Met Het Oog Op Morgen. De evacuatie van vrouwen en kinderen uit de Syrische stad Homs... is vandaag op gang gekomen. Hoe gaat zo'n evacuatie in zijn werk? En is het toevallig dat het gebeurt vlak voor de hervatting van de onderhandelingen? Vragen voor Frido Herings van het Rode Kruis en correspondent Sander van Hoorn. Nederland heeft een prins als nieuwe vertegenwoordiger bij het Vaticaan. Prins Garme de Boubon de Parme. Wat doet zo iemand de hele dag? Vaticaan-kenner Stijn Fens weet dat natuurlijk wel. En morgen verschijnt de film The Summit, de top... over een van de meest dodelijke beklimmingen van de K2 in het noorden van Kashmir. Elf mensen kwamen in 2008 om. De Nederlander Wilco van Rooyen kan het wel navertellen. En dat komt hij straks doen. Er is ook live muziek vanavond van Eefje de Visser. En wie is de grootste 5000 meter rijden aller tijden... nu morgen die rit op de rol staat bij de Olympische Spelen. U hoort het om 5:12. Daarvoor natuurlijk het gesprek met de minister-president. Vandaag met vicepremier Ascher. En ook een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 7 februari. We kunnen het hebben over het kabinet... dat vertrouwen en eenheid wil uitstralen... rond de onder vuur liggende ministers Plasterk en Hennis. Ik heb uh, alle vertrouwen in dat dat debat goed zal verlopen... dat de vragen zorgvuldig worden beantwoord... en dat de collega's uh, in het Kamerdebat uh, goed kunnen uitleggen... Uh, hoe zij uh, tegenover de zaak staan. Of dat de beide bewindslieden stelden dat ze wel op één lijn zitten. Er zijn een heleboel vragen gesteld door de Tweede Kamer... en die ga ik de komende dagen heel rustig beantwoorden... samen met collega Janine Hennis. Wij steunen elkaar, maar al te graag. Waar het om gaat is dat de Kamer nu voor eens en altijd goed wordt geïnformeerd. We kunnen vertellen over de rellen in Bosnië... of over evacuaties uit de Syrische stad Homs. Of wat denkt u van de uitsleider van de Amerikaanse onderminister Noeland? Ze liet zich in een telefoongesprek nogal ondiplomatiek uit over de EU. Dat zou be zijn om dit ding te helpen en de UN te helpen it. And you know, fuck the EU. Maar alle ogen van de wereld waren gericht op Saatchi. De Olympische Winterspelen werden geopend. Ik heb hem gezegd, president Poetin... ik hoop dat deze spelen niet alleen qua sportief succes... heel goed worden... maar vooral ook een toonbeeld zijn van vrijheid en tolerantie. Als inderdaad ook zorgen die er over en weer zijn over mensenrechten, positie van uh, homo's, uh, gay community... dat we die kunnen bespreken. Poetin hield zich op de vlakte. Poetin die reageerde met een op opmerking van... ja, hij, hij had laatst nog met de eigenaar van een homoclub gepraat, zei hij. En die vroeg hem, laten we het alsjeblieft eens over de Olympische Spelen hebben. Mesdames en messieurs... ...de president van de Fédération de Russie, Vladimir Poutine. De Olympische ring. En als er dan iets fout moet gaan... ...dan is het dat die ene ring niet aansluit bij dit beeld. Dus dat is het eerste smetje... Wie zien we daar uit de katakombe komen? De Nederlandse delegatie. Het oranje van Nederland. Beba! Nederland! Nederlande. De minister-president Mark Rutte. Heet alle sporters. Van harte welkom. Steek ze een riem onder het hart. We are following out of Turkey. A bomb threat has forced a Pegasus Airlines plane... Traveling from Ukraine to land in Istanbul. And there's an apparent tie to the Olympic Games... ...which just got underway in Sochi, Russia. Mesdames en messieurs, la flamme olympique. Daar het moment, en dat is toch kippenvel, hoor. Hier hebben we toch met z'n allen naartoe gelezen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. De krant van morgen is gelezen door Freddy van Tijn... Ja, de Volkskrant heeft uitgezocht hoe de eerste megawindmolen in Nederland is gefinancierd. Dat is die molen van bijna 200 meter hoog bij Medemblik. Hij was via een ingewikkelde fiscale constructie verkocht... aan een groep financieel specialisten als beleggingsobject, heeft de Volkskrant ontdekt. En die bankiers en financieel specialisten betalen daardoor minder inkomstenbelasting. En zo gaat de helft van de opbrengst van de molen naar belastingvoordelen voor de eigenaren... Oud-ABN-AMRO-bestuurder Rijkman Groenink zegt dat heel veel duurzame projecten op dezelfde manier zijn gefinancierd. Er kan meer concurrentie komen voor de NS. Nederland had altijd regels om concurrentie te voorkomen die de NS te veel zou schaden. Maar Brussel wilde liberaliseren en Nederland kan dat nu niet meer tegenhouden. En dat komt volgens de Telegraaf door een blunder. De Nederlandse bewindslieden hebben te laat beroep aangetekend. Overigens blijkt in het artikel ook dat de spoorwegen natuurlijk kwaad zijn, maar dat er verder heel verschillend wordt gedacht over de vraag hoe erg het allemaal is. Heel veel deskundigen en ook politici in de oppositie denken dat concurrentie op het spoor de reiziger ten goede zal komen. Dinsdag begint de CITO-toets, die meet hoe goed leerlingen aan het einde van de basisschool zijn in taal, rekenen en studievaardigheden. Aanleiding vertrouw voor, voor een interview met staatssecretaris Dekker. Veel partijen willen van de toetsen af, sommige Kamerleden hebben het over doorgeslagen toetsgekte. Dat vindt Dekker niet. Als je jaarlijks miljarden in het onderwijs investeert... dan moet je weten of het goed gaat, zegt hij. Je moet dus meten wat leerlingen hebben geleerd. Door een fout van de Utrechtse rechtbank... is een zware crimineel vorige maand vrijgelaten... terwijl hij nog vijf en half jaar moest zitten. Er was een gerechtelijk bevel opgesteld om hem vrij te laten... maar dat was gebaseerd op een tikfout. De man moest niet zes maanden zitten... die had hij al achter de rug, maar zes jaar. En justitie kwam daar pas achter... Toen de Telegraaf er vragen over stelde. De veroordeelde kwam uit Turkije. Hij is nu onvindbaar. Vervelend soms: de rook van de houtkachel van de buren. Zeker één op de tien Nederlanders heeft er last van, schrijft het Nederlands Dagblad. Dat komt doordat mensen niet weten hoe je hout moet stoken. Producenten van houtkachels, milieuorganisaties en het Longfonds gaan overleggen hoe ze de overlast voor omwonenden kunnen beperken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik zei het al, er is live muziek vanavond van uh, Eefje de Visser. Goedenavond, hartelijk welkom. Ha, dankjewel. Volgende week begin je aan de clubtour van je tweede album, Het Is. Dat wordt weer veel reizen. Uh, ja, uh, we gaan zes steden in Nederland uh, bezoeken en dan speel ik met mijn band daar. Ja, zin in? Clubs. Heel veel zin in, ja. En maakt het dan wat uit of je in een club, in het theater of op een poppodium speelt? Ja, club en poppodium is een beetje hetzelfde, vind ik eigenlijk. Um, uh, het is anders. Het theater is natuurlijk heel veel rust, maar het is ook wat formeler. En wat ik heel leuk vind aan clubs is dat je veel meer contact eigenlijk hebt met het publiek. En, en dat is wel heel bijzonder. Het theater is echt... Meer afstand. Het, ja, het ja. publiek luistert, wij spelen. En in club doe je het meer samen met het publiek. Ja. Zowel in Nederland als in België? In België ga ik solo het voorprogramma doen van René, een Vlaamse zingersongwriter. In Nederland sta ik met mijn band in uh, ja, Zes Steden, in Nederland, in Breda, in Haarlem, in Deventer, in Den Haag. In, nou, dat ja, niet uit mijn hoofd. Noem het allemaal maar. En waar is het leuker in België of in Nederland? Oh, allebei dat leuk. Dat vind ik moeilijk. Vind ik allebei schitterend hartstikke leuk. <laughs> Nederland krijg je wat meer hoogte van wel. En het is een wat actiever publiek eigenlijk. En in België zijn ze wel heel erg aandachtig en rustig luisteren. Dus dat heeft allebei wel wat. Als ik het heel erg ga je zo, hè? Oké. Okay. Ja. Wat ga je van spelen? Een liedje van mijn tweede plaat. Deze heet Schip. Ga je gang. Dank je wel. Dankjewel, even de Visser. Met schip, we horen je straks opnieuw. Het is vrijdag, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. Deze week met vicepremier Lodewijk Asje. Want het zal u niet zijn ontgaan. Premier Rutte is in Sochi. In Den Haag is Joost Vullings Joost goedenavond. Ja, goedenavond, Thijs. Dus uh, Asje mocht alle lastige vragen over plastic beantwoorden, ging hem dat goed af. Nou, dat is inderdaad een, een lastige taak. Uh, hij noemt het zelf kiepen. Want ja, wat moet je dan doen in zo'n situatie? Niet zeggen, dat is de opdracht. Eh, want ze hebben gezegd, we gaan nu eerst de Kamer beantwoorden. Geen vragen van de pers beantwoorden. Maar dat moet je natuurlijk wel een beetje op een vriendelijke manier doen. Dat moet niet onaangenaam worden. En dat vergt de opperste concentratie. Want als je toch wellicht iets zegt... ja, leidt dat al snel tot ongelukken tot problemen. En dat vergt dus de opperste concentratie. En dat zag je ook aan de vicepremier. Dus toen dat gedeelte was afgerond op de persconferentie... bespeurde ik toch enige opluchting bij hem. Nou ja, uiteraard daarna maakt hij de oversteek naar de NOS-studio's... en wordt hij wederom geconfronteerd met lastige vragen over Plasterk. Daarom ben ik begonnen met de vraag... er gaan zoveel mensen naar Sochi. Waarom bent u er eigenlijk niet bij? Ik ben lekker aan het werk in Nederland. En uh, we hebben de delegatie samengesteld dat de minister-president is en de minister van Sport. Dus niet echt een relatie met sociale zaken. Maar het is wel een beetje oneerlijk verdeeld. De premier krijgt dus al dat soort prachtige reisjes. En u mag hier op de winkel passen. Uitgerekend in de week dat Ronald Plasterk onder druk ligt. En dan mag u al die lastige vragen beantwoorden. Ik vind niet eerlijk verdeeld. Ik, ik hou heel erg van reizen, maar uh, niet zozeer van reizen voor het werk. Uh, dus ik uh, kan het schaatsen prima op televisie volgen. Heeft u nog contact gehad met Rutte over zijn gesprek met Poetin? Ik heb hem nog niet gesproken, nee. Er is natuurlijk wel contact tussen de medewerkers. Dus ik weet wel dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Er is een verklaring uitgebracht over wat daar allemaal gewisseld is. Maar ik heb hem zelf nog niet gesproken. Nee, u bent de laatste dagen als vicepremier druk geweest... met de kwestie plasterk, om het zo maar te noemen. Hoe is de sfeer in het kabinet? De sfeer is goed. We hebben vandaag ook natuurlijk over gehad. Uh, volgende week, dinsdag... Het debat met Plasterk en Hennis uh, is een belangrijk debat. Uh, dus dat moet goed worden voorbereid. Een hele berg vragen moet worden, worden beantwoord. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Maar de sfeer in het kabinet is goed. Uh, dus het was niet collegaal. in een ruzieachtige sfeer. Is, dat, is die voorbereiding van dat debat, vindt die plaats of heeft die plaatsgevonden? Nee, er wordt heel goed samengewerkt. Iedereen is ervan bewust dat die, die vragen heel goed moeten worden beantwoord. Dat het belangrijke vragen zijn. Dus een collegiale sfeer in het kabinet. De samenwerking is goed, maar is de samenwerking ook goed geweest in de maanden hiervoor? Zeker. Uh, we werken ongelooflijk goed en hecht samen. Ja, maar ook tussen Hennis en, en, en Plasterk over deze specifieke kwestie? Nou, hoe er precies in deze specifieke kwestie... Uh, op welk moment, wat, en, uh, wat er allemaal wel niet is uitgewisseld enzovoort... dat zijn weer vragen die de Kamer ook heeft gesteld. Maar dat de samenwerking goed is, ook tussen Plasterk en Hennis... dat heb ik zelf kunnen waarnemen. Wist u eigenlijk dat die brief er woensdag uitging? Wat ik precies op welk moment wist... is ook weer onderdeel van het grotere feitencomplex. Ja, Volgens mij is dat geen vraag die aan de ministers is gesteld. En toch ga ik hem niet beantwoorden, uh, voor de zekerheid. Verdikkie, ja. Het uh, nou, is de derde keer dat ik nu in, in zo'n vraag antwoordspel nou, zit. Gaan, we houden dat nog wel even vol, hoor. denk ik. Oké, okay, nou, ja, ja, daar gaan we nog even mee ja, door. Ja. Ik hoor dat Plasterk een goed verhaal heeft. Vindt u dat ook? Uh, ik vind dat hij uh, bezig is goede antwoorden te formuleren... op de vragen van de Kamer. En dat moet ook. Ja. Maar u heeft er ook vertrouwen in dat die antwoorden in ieder geval overtuigend genoeg zijn om ja, voldoende steun te vergaren aanstaande dinsdag. Uh, ik heb er vertrouwen in dat, dat hij de vragen goed zal kunnen beantwoorden. En dat hij vervolgens in het debat uh, de Kamer kan informeren en het gesprek kan aangaan met de Tweede Kamer. Ja, maar u zei zojuist in, in de persconferentie dat u verwacht dat hij gewoon volgende week woensdag, dag na het debat, nog gewoon minister is. Zo is dat. Dat ja. verwacht ik ook. Ja. Het klinkt wel een beetje als die, die voorzitter van die voetbalclub... Hè? die zegt van uh, ik sta volledig achter de trainer. Nou ja, uh, en dan een week later weet u doorgaans wat er gebeurd is. Hè? Ja. ja, maar de vraag is of dat helemaal eerlijk is. Uh, nee, dat is meestal niet eerlijk als zo'n... inderdaad. Nee, maar als ook zo om die vergelijking met die voetbaltrainer ja. oh, want, te maken. Ja. Uh, u vraagt mij, u, heeft u er vertrouwen in dat hij nog mijn collega is? Antwoord is ja. Uh, er zijn weinig duidelijker antwoorden te geven dan dit antwoord. En ik meen dat ook. Dus dan kun je daarna zeggen, goh, dat is ook wel eens een keer dat het anders... Ja, dat is ook zo. Uh, ik heb er alle vertrouwen in uh, dat dat goed afloopt. Uh, dat hij mijn collega's op woensdag en op donderdag. En dat ook de andere collega's uit de ministerraad... Uh, op woensdag en donderdag onze collega's zijn. Dus ja, ik vind hem eigenlijk een beetje flauw die, die trainen. Ja, ja. ja, ik dacht, ik probeer het gewoon eens even kijken wat er gebeurt. Dat staat u vrij? Ja, ja, nou ja, dat uh, U pareert hem, uh, pareert hem goed. Uh, vindt u dan dat de oppositie de kwestie opblaast... Nee, ik vind dat uh, de Kamer. De, heel goed dat de Kamer vragen stelt. En dat zijn ook hele goede vragen. En wij moeten die netjes beantwoorden. Dus ik, nee, het is niet aan mij om commentaar te geven op nee, hoe, dat hoe de Kamer Het dus is heel doet. lastig, maar er was geloof ik woensdag zo'n regeling van werkzaamheden, zoals het dan heet. En dat ging toen, werd een debat aangevraagd over deze kwestie. Maar alle Kamerleden die eventjes naar voren kwamen, die trokken eigenlijk al conclusies van de. We zijn verkeerd geïnformeerd en de minister is niet in control. Dus er werden eigenlijk vrij snel verregaande conclusies getrokken voordat het debat plaatsvond. Kamerleden die, die kunnen heel goed zelf bepalen met welke woorden zij, uh, zij zich uiten. Conclusies worden altijd in het debat zelf getrokken door de Kamer. En ik heb er uh, alle vertrouwen in dat er een mooi en fair debat zal plaatsvinden. Waar, waar ik nog een beetje het meest mee zit... van uh, hoe goed wellicht het verhaal, de verklaring van minister Plasterk zou zijn... De, de, een van de kernvragen is waarom hoorde de, de, de Kamer eigenlijk woensdag... dus deze week, hoe het echt zat? Ja, weet u, toen de Tweede Kamer dit debat aanvroeg... hebben ze ook expliciet gezegd... Uh, we willen nu niet allemaal brokjes informatie. We willen niet via de media geïnformeerd worden. We willen niet over deelonderwerpen uh, geïnformeerd worden. We willen al onze vragen in één dik pakket, in één grote brief... beantwoord zien. En dat betekent dat ik nu niet, ook niet over uh, op welk moment... er waarom uh, geïnformeerd is, kan ingaan omdat we tegemoet moeten komen aan die wens van de Kamer. Het hele verhaal in één keer en dan het debat. Dus ja. dat komt maandag pas. Ja, maar daardoor blijft het heel lang hangen... van dat als die, die rechtszaak er niet was geweest... want dat is tot op heden de verklaring... waarom er dus uh, in één keer wel een brief naar de Kamer ging... dat als die rechtszaak er niet was geweest... dan waren wij en de Kamer nooit eerlijk geïnformeerd over deze kwestie. Voor ons is het belangrijker om de Kamer uh, goed te informeren... en goed dat debat aan te gaan... dan nu uh, in te gaan op die beeldvorming. Dat, dit moet even prevaleren. Dat is, de Tweede Kamer is het hoogste orgaan in dit land. Daar leggen wij verantwoording aan af. Daarna pas aan de media. Is dit nou echt een leuke middag voor u met al deze vragen? Nou, ja. Soms heb je, uh, kun je veel meer zeggen over de inhoud. Uh, ik heb uh, volgende week de grote wet werk en zekerheid in de Kamer. Nieuw ontslagrecht. Verbeterd ontslagrecht. Uh, Verbeter de positie van mensen met een flexcontract. Daar wil ik u heel veel over vertellen. Ja. Maar ja, zo gaat het soms. Soms is het keepen En dan, uh, dat hebben we net gedaan. Ja, en, en, en volgende week dan, dan bent hij er weer ook met die belangrijke zaken bezig. En u weet dat waarschijnlijk, nou ja, dinsdag gaat alle aandacht uit naar het debat over plaswerk en hoe het ook afloopt. Daar zal het woensdag ook nog over gaan. Dat eigenlijk al die belangrijke zaken dan ondersneeuwen. Is dat frustrerend voor u? Het mooie is, het debat over de, de nieuwe arbeidsmarkt, de fatsoenlijke arbeidsmarkt voor Nederland, vindt woensdag plaats. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat men massaal toeschamt dan. Mensaal, ja. ja. En wie, wie is ze? Nou, u natuurlijk. Ik ja, nee, bedoel, dat ze ongetwijfeld aandacht voor zijn, nee, dit is, maar uh, dit is, toch sinds, minder dan normaal. Of, sinds de ja. Ja. sinds de jaren 40 van de vorige eeuw is het ontslagrecht eigenlijk niet gewijzigd. Gaan we nu veranderen, verbeteren. Uh, mensen die in een nul uur contract zitten en van contract naar contract hoppen... je kunt niet alleen geen huis kopen, maar vaak niet eens een huis huren. Dat gaan we veranderen, dat gaan we verbeteren. Daar heb ik een sociaal akkoord voor afgesloten. Dus dat is een heel groot moment... Ik weet haast wel zeker dat, uh, dat we daar ook over gaan praten komende week. Daar verheug ik me op. Ja, u leeft helemaal op. Heb ik toch nog zo'n flauwe vraag voor u? Ik kan nog een flauwe vraag voor u verzonnen. Uh, hebben we al excuses aan de Verenigde Staten aangeboden? Want ja, minister Plasterk heeft uiteindelijk onze trouwste bondgenoot wel valselijk beschuldigd. ja, dat is inderdaad uh, uh, geen flauwe vraag. Ik begrijp de vraag goed. Maar over de contacten die we met, uh, met onze bondgenoten hebben, doe ik. In het geheel geen, geen mededeling. U, u, u mag een aantal dingen niet zeggen. Omdat er vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer. Maar ik bedoel, deze microfoon kan u wel gebruiken. Om onze bondgenoten natuurlijk excuses te maken. Nou, die gelegenheid u, wil ik u ook zeker bieden. uiteraard. Dat waardeer ik enorm. Uh, maar toch zou ik van die gelegenheid geen gebruik maken. Omdat de contacten met onze bondgenoten. Die vinden ook plaats direct. En niet via de media. Dat is eigenlijk ook wel handig. Zullen we maar gewoon schaatsen gaan kijken? Afgesproken. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zij, wie mij. Als je, tegen Joost Frullings. Evie de Visser is hier. Heeft je vroeger geschreven in het Engels, maar je succes kwam uh, toen je Nederlands talig uh, ging zingen? Zie je jezelf ooit nog terugkeren naar het Engels? Mm, heel misschien, maar ik zou niet dezelfde um, teksten willen schrijven dan. Want ik, uh, ik, ik heb niet genoeg fantasie eigenlijk in het Engels. Uh, ben ik heel beperkt. en uh, Ik zou dan liever willen samen, uh, samenschrijven... met iemand die echt goed Engelse teksten kan schrijven. Ja, precies. Wat... Misschien ooit, maar Nederlandstalig blijf ik wel voornamelijk doen. Want je Nederlandstalige teksten schrijf je wel zelf? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En wat komt er eerst, de muziek of de tekst? Nou, de muziek eigenlijk... En dan later komt er een tekst bij. Ja, dat is een heel goed puzzel, maar dat, is, uh, dat werkt voor mij het beste. Ja. Het is je tweede album. Na je eerste album kreeg je het, uh, het sticker Groot Talent opgeplakt. Is het lastig om dan met een tweede album te komen? Of zeg je van, joh. Nou, het viel, het viel me mee. Ik, heb, uh, ik had vooral heel veel zin om nieuw materiaal te maken en te gaan spelen. En uh, ik heb me net zoals bij het, vorige, bij het eerste album eigenlijk steeds... Uh, geprobeerd om relaxed te blijven. En om te, te denken, we zien wel. Ik weet het gewoon allemaal niet. We, we zien wel. Als ik het maar vet vind eigenlijk. En daar heb ik me, daar, dat gaf me wel een hoop rust, denk ik. Dat ik me niet zoveel druk ging maken over wat iedereen ervan vond. Ja, en dat lukt nog steeds. Ja, maar ja, tot nu toe gaat het ook best wel goed. dus ik dan het, valt het dus ook wel Het makkelijk om dan te zeggen dat, ik het, allemaal, uh, dat het allemaal goed gaat. Um, ik weet nog niet wat er gaat gebeuren als het ooit minder zal gaan. Maar tot nu toe werkt het allemaal goed en ben ik heel blij met hoe het gaat. Zullen we gaan luisteren naar je volgende nummer? Dat vind ik goed. Ik ga het zelf spelen. <lacht> Wil je ja. vertellen hoe het heet? Het heet Afdwaald. Oh, ja. Je hebt gegeten, gedronken, met me aan tafel gezeten. De rekening betaald en misschien ook aandacht geschonken. Je hebt me aangekeken en wist geen uitweg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het echt spuw ik vlammen van woede. Vuurlijt op als ik aan je denk, ik ben een en al dertien jaren niet echt tot reden te brengen. En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig, maar. Zie Dat je aftalt, weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt dan alles is voor ons. Die drukt er en opwezigheid jou ja. alles voor ons. Ik zie alleen wat je niet doet waar je niet bent. Ik hoor alleen wat je niet zegt, maar het is voor ons, die drukt Vergeten hoe je was, gewoon hoe je was. En de stad kwam steeds dichterbij, we zouden eten. je de visser met uh, afdwaalt. De evacuatie van vrouwen en kinderen uit de belegerde stad Homs is uh, langzaam begonnen. Vandaag trok de eerste de maandenlang belegerde stad uit. Correspondent Sander van Hoorn en internationaal noodhulpcoördinator van het Rode Kruis Frido Herings. Goedenavond. Sander, ik begin met jou. Zijn er al veel mensen de stad uit? Dat hangt er vanaf hoe je veel definieert. 83 is het cijfer wat de VN opgeeft van de... Nou, een paar honderd mensen in elk geval die weg wilden, dus dat uh, klinkt dan veel. Maar als je bedenkt dat er naar schatting drieduizend mensen in de oude stad zitten, dan is het natuurlijk heel erg weinig wat er vandaag is uitgegaan. Ja, er mogen alleen vrouwen, kinderen en oude mannen naar buiten en dat zie je ook daadwerkelijk gebeuren? Ja, dat zag je gebeuren. Vrouwen en uh, vooral oude uh, mannen, inderdaad zieken, uh, die ook verschrikkelijke verhalen vertellen over de honger uh, via een van de medewerkers van de VN, of ik van het Wereldvoedselprogramma uh, die had gesproken met iemand die uh, zijn vrouw verloren was, die leed aan een ziekte, is daaraan overleden, maar waarschijnlijk wel het zetje in de rug gekregen van de honger en het gebrek aan medicijnen. Ja. Prangende vraag natuurlijk, wat gebeurt er met de mannen? Ja, dat is de grote vraag. En ik denk dat daarom ook, um, om te beginnen... heel weinig vrouwen en kinderen uh, de stad willen verlaten. En dat het ook zo langzaam gaat. Want ja, ik bedoel, wij in Nederland krijgen natuurlijk... meteen associaties met ja. waar ook uh, mannen en vrouwen van elkaar gescheiden werden. Dan nou, denk ik dat dat op eerste instantie misschien nog wel meevalt. Want maandag is dat staakt het vuur afgelopen. Nou, dan begint er meteen een nieuwe ronde van gesprekken in Genève. Dus dan zal er nog wel niet zo heel erg hard worden uh, gebombardeerd. Maar ja, dat is natuurlijk wel de angst die op een gegeven moment uh, heerst. Kijk, de Syrische regering die zegt ook heel eenvoudig... Uh, uh, burgers mogen vertrekken. Dus als het aan de regering ligt, is alles wat erachter blijft terrorist... en mag dus gebombardeerd worden. Uh, Frido Herings, maakt u zich zorgen over de mannen in Homs? Meneer Herings, kunt u mij verstaan? Ja, goedenavond. Goedenavond. Maakt u zich zorgen over de mannen in Homs? Ja, ik hoor u. Kunt u mij horen? Meneer Herings, verstaan... We uh, maken ons inderdaad uh, zorgen over, uh, over iedereen die in Homs zit. Uh, mannen, vrouwen, kinderen, uh, uh, jong, houd. Iedereen maakt ons zorgen over. Ja. Staat het Rooie uh, Kruis bij de checkpoints uh, klaar met hulp? Dat ja. klopt. De Syrische Rode Halfnaam staat inderdaad klaar bij alle sectoren om iedereen op te vangen. Dat zijn zowel de mensen die nu vrijkomen, die medische hulp nodig hebben, de mensen die onder zijn en iedereen die hulp nodig heeft. Waarbij we ons inderdaad schakelen om zowel de mannen als de vrouwen die vrijkomen op te kunnen vangen. Hoe zijn de mensen eraan toe? Wat hoort u daarover? De eerste mensen die wij hebben opgevangen... dat zijn inderdaad een, een aantal vrouwen en wat oudere mannen. Die zijn er niet best om toe. Die mensen die wij hebben opgevangen tot nu toe... hebben medische, medische hulp nodig. Er zitten mensen tussen die inderdaad... vanwege het, het conflict en het geweld... medische verzorging nodig hebben... aan verwondingen die ze hebben. Maar met name ook mensen die gewoon ja, voedseltekort hebben gehad. En daar nu de gevolgen van hebben. Dus wij, wij vangen mensen op die zowel... Medische nee, uh, nodig hebben, als wel mensen die uh, gewoon honger en dorst hebben. Ja. Sander, komt er veel naar buiten over hoe het er nu in de stad aan toe gaat? mondjesmaat, maar die honger is natuurlijk wat je, wat je het meest hoort. Maar wat je eigenlijk zou willen weten is uh, wat bijvoorbeeld de verhouding is tussen, tussen uh, strijders en burgers. En ja, dat, dat loopt natuurlijk soms ook nog weer door elkaar heen. Maar um, er komt mondjesmaat wat naar buiten. En dat is ook vooral omdat uh, er wel journalisten zijn. Uh, iemand van de Wall Street Journal bijvoorbeeld die ook de hele dag uh, foto's heeft rondgestuurd die uh, mensen gesproken heeft. Maar voor de rest zijn het toch vooral uh, Syrische journalisten en dan uh, journalisten die aan de kant van de regering. Werken. En uh, Russische journalisten die ook achter de regering staan. Dus ja, die, die tekenen weer hele andere verhalen op die filmen. Uh, vooral uh, bewijs van spreken de bloemen waarmee de mensen ontvangen worden. Dat is niet zo hoor, die, die medische zorg die is er, maar dat filmen ze. En uh, zij hebben bijvoorbeeld vandaag een verhaal opgetekend van een man die uh, zei terwijl ik geëvacueerd werd hebben de rebellen mij beschoten. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de verhalen die je daar vandaan uh, krijgt. Ja, is het groot nieuws op de Syrische televisie? Ja, het is wel groot nieuws. Ik bedoel, Al was het maar omdat er even niet uh, gevochten wordt. Maar ja, dat, dat krijgen ze dus een, een hele andere uh, draai geven ze daaraan. Hè? Dus uh, uh, de burgers die mogen vertrekken, uh, de burgers die door de terroristen als menselijk schild gebruikt werden. Ja, dat, dat is het verhaal wat je daar hoort. Ja, we zeiden uh, vrouwen, kinderen en oude mannen. Stel dat wij er zouden zitten, mannen van in de veertig. Zouden wij weg mogen als we zeggen dat we geen strijder zijn? Nou ja, daar wordt dus nog over onderhandeld, begrijp ik. Kijk, een van de voorwaarden die uh, de regering stelt... is dat je dan uh, in elk geval jezelf kenbaar maakt. En uh, als je dan niks op je kerfstok hebt volgens die regering... dan zou je op termijn mogen vertrekken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je als man van onze leeftijd... in uh, die oude stad en denkt van ja, wie geeft mij die garantie en wie ja. geeft mij die... Uh, garantie dat ik niet uh, uh, hardhandig ondervraagd zal worden... over de andere mannen die dan wel op die lijst staan. Dus ja, die onzekerheid uh, zal ervoor zorgen dat mensen dus die honger... die uh, kou nog altijd in Homs, het gebrek aan medicijnen... het risico dat de bombardementen weer doorgaan... dat zullen ze voor lief nemen, denk ik. Ja. Meneer Herings, u heeft eerder een soortgelijke evacuatie meegemaakt... uit een, uh, uit een wijk in Damascus. Hoe verloopt er iets... Ik, ben, uh, ik, ik heb mensen gesproken die uit uh, Mohammedia uh, zijn uh, vrijgekomen. Uh, wat we in dat geval hebben gedaan, is dat uh, mijn collega's van de Syrische Rode Halve Maan hebben mensen opgevangen. Dus eigenlijk bij de, bij de toegangspoort van Mohammedia hebben wij uh, gestaan en uh, ja, letterlijk mensen opgevangen. Uh, mensen die naar buiten kwamen die honger hadden. Uh, flesje water geven, uh, een, eerste, een eerste maaltijd geven. Een warme deken om hun uh, schouders heen hangen, zodat ze voelen alsof ze inderdaad nog steeds leven. En, uh, en ervoor zorgen dat, uh, dat deze mensen weer uh, ja, een leven kunnen gaan hebben. We hebben die mensen opgevangen in, uh, in opvangcentra. Um, dat waren in dat geval ook veel uh, vrouwen en kinderen. Uh, we hebben daar ook uh, gezorgd dat uh, inderdaad de kinderen ook weer enige vorm van, uh, van scholing kregen. Uh, een stukje speelgoed kregen, zodat ze ja, toch weer het gevoel hebben dat ze echt leven. Ja, Sander, zijn er nog meer van dit soort wijken? Waar mensen nu gevangen zitten als het ware en uh, honger lijden? Ja, um, volledige belegering, dat, dat heb je maar op een paar plekken. Uh, Jarmouk bijvoorbeeld is uh, een, een wijk in Damaskus, een uh, Palestijnse wijk, waar uh, dat aan de orde was, zeg ik met enige voorzichtigheid. Omdat daar uh, een paar weken geleden wat voedsel naar binnen is uh, gegaan en wat mensen naar buiten mochten. Uh, maar omgekeerd, zegt de regering, zijn er ook uh, dorpen met aanhangers van de regering die door de rebellen uh, worden belegerd. En uh, de regering wilde in Geneve daarover onderhandelen dat tegelijkertijd met deze afspraak in de Homs uh, aan die belegering een einde zou komen. Maar ja, weet je, die belegering, het is natuurlijk iets wat onze aandacht trekt. En honger als wapen is natuurlijk heel vreselijk. Maar uh, laten we bedenken dat ook vandaag, terwijl er in Homs dan even niet gevochten werd... in de provincie Homs, en ik geef het meteen toe, dat is een hele grote... Mm. maar werd er op allerlei plaatsen wel gevochten. In Aleppo werd er gevochten, in de buitenwijken van Damascus werd er gevochten. Met andere woorden, ja, dit is natuurlijk wel iets wat, wat terecht de aandacht trekt... en de mensen die uh, ontsnappen, die zullen blij zijn... als er morgen uh, voedsel naar binnen mag... dan zullen de mensen in de oude stad blij zijn... maar zoveel mensen in Syrië die vandaag opnieuw geleden hebben. Het is, nou ja, goed... Ja, ik snap wat je bedoelt te zeggen. Is het toevallig dat het vandaag uh, uh, op gang gekomen is? Maandag beginnen de onderhandelingen weer... Onderhandelingen weer tussen Assad en een vertegenwoordiging van de oppositie. Uh, de, de afspraken waren natuurlijk al eerder gemaakt... en het lukte steeds maar niet. Nu, nu die onderhandelingen weer op gang komen... lijkt het toch te gaan gebeuren dan? Ja, dat, dat, dat zou je meteen zeggen. Ik vind dat een hele lastige vraag, omdat... Uh, er al vrij lang onderhandeld werd, al voor Geneve over een humanitair staakt het vuren zoals dat er nu is, uh, ook na Geneve, is daarover doorgepraat tussen de Verenigde Naties, andere hulporganisaties, misschien inderdaad ook de, uh, het Rode Kruis aan de ene kant en de Syrische de autoriteiten in Homs aan de andere kant. Ja, dat is dan gisteren, toen dat besluit genomen werd, toevallig tot een einde gekomen. Dat kan toeval zijn, het kan inderdaad ook uh, zijn om uh, uh, niet maandag aan de onderhandeling Handelingstafel te komen met het verwijt dat de mensen in Homs nog steeds lijden, ik vind het lastig in te schatten. Oké, okay, dankjewel, Sander van den Hoorn, en ook hartelijk dank, zeg ik tegen internationaal noodhulpcoördinator van het Rode Kruis, Frido Herings. You wanna stay with me in the morning.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 van James Morrison uit 2006. Bijna zes jaar geleden ging het gruwelijk mis op de K2... de Killer Mountain in het noorden van Kashmir. 25 klimmers probeerden de top van de beruchte berg te bereiken. Elf van hen overleefden het niet. Morgen gaat de film The Summit in première... en reconstructie van deze huiveringwekkende beklimming. Beluisteren naar een fragment. He was a professional climber. I was convinced that this was the right way. But why wasn't the rope there? We saw him falling and sliding further down. It did not make one move to stop his fall. You have to save yourself from K2. Ja, Wilco van Roy was toen een van de expeditieleiders expeditie en hij is bij ons de gastgoederenhal. Wat hartelijk Goedenavond. welkom. Jullie gingen in 2008 met 25 die berg beklimmen. Mm -hmm. Hoe zag die clubmensen eruit? Nou. Laat ik vooropstellen, onze club, ons team bestond uit acht mensen. Uh, daaromheen zeg maar, had je natuurlijk ook andere teams uit Amerika, Amerika Korea, nou ja, uh, Italië enzovoort. En uiteindelijk hebben we drie maanden uh, ja, zeg maar heel hard gewerkt om uiteindelijk een uitgangspositie te creëren. Om zeg maar, vanuit een bepaalde hoogte vanaf acht kilometer uiteindelijk die laatste 600 meter te kunnen beklimmen. Ja, en toen en, heeft... en drie maanden, dat is met z'n 25 of met z'n achten? Nee, dat is met z'n achter. Maar goed, je hebt natuurlijk ook al die andere klimmers. Alleen die, ja, die, die doppen allemaal hun eigen boontje, om het zo maar te zeggen. Je hebt ook meerdere routes op die berg. Maar goed, uiteindelijk um, ja, wacht je tot de juiste weerwindow, heet dat dan, zeg maar, tot het windstil wordt op die hoogte. om uiteindelijk naar die top te kunnen klimmen. En ja, dat duurt dan heel lang. En oh ja. uiteindelijk is er één kans voordat het seizoen voorbij is. En dan grijpen natuurlijk al die teams hun kans. En zo, zo, zo gaande zijn we uiteindelijk met 25 man uh, ja, uh, diezelfde dag op hetzelfde moment naar de top gegaan. Ja, die, want die 25, die ken je wel allemaal, of niet? Ja, die ken je wel. Die uiteraard. heb je in de drie maanden dat je daar zit, ja. heb je die leren kennen. Ja. Maar op die acht ben je het meest betrokken. Klopt, ja. ja. Dan, dan ga je naar boven. Ja, ja, dan ga je naar boven en dan heb je natuurlijk een heel uitgebreid plan. En je hebt alles doorgenomen, alles besproken. Je weet dat het weer goed blijft. Je hebt je touwen eh, zeg maar zeggen, op de juiste plekken neergehangen. Daar heb je ook heel veel overleg gevoerd. Uh, dus op de weg heen uh, besluit je ook om te investeren, zeg maar, om uiteindelijk de terugweg ook veilig te stellen. Besluit je of doet u dat? Uh, nou, besluiten we met elkaar. Want ik zeg wel eens aan een, uh, ja, zeg maar zeggen, je kunt wel iets willen, maar je moet toch wel commitment van je te team hebben. Maar u hebben, bent de leider dan... van het team, toch? Ja, ja. Je probeert natuurlijk wel op een cruciaal alle momenten knopen door te hakken. Uh, maar uiteindelijk doe je het met elkaar. Ja. En uiteindelijk uh, hebben we die touwen zeg maar, uh, ja, met heel veel pijn en moeite ook neergehangen. Dat was ook een hele goede nou ja, visie van iedereen. Uh, alleen nou ja, goed om erop vooruit te lopen. We bereiken de top vol uh, volgens het boekje, volgens het plan. Met prachtig weer en uh, één groot succesverhalen. We zouden teruggaan wat slechts een routine klus zou zijn. Alle acht de top bereikt? Uh, nee, uit ons team uh, uiteindelijk vier. Wat uh, ongekend veel is hoor. Uh, want ja goed, mensen vallen gewoon af in die zin... dat je opbrand, je krijgt allerlei problemen op die grote hoogte. Maar die worden niet, die overlijden niet nee, per se, die, nee, nee, nee, die gaan nee, gewoon nee, niet verder. Nee, dus van nee, die acht zijn ja. er vier uiteindelijk ja, aangekomen. Ja, uit ons team zijn er vier. En die andere de vier hebben geweest. het niet gered. Ja, klopt. En uh, nou, uiteindelijk was dat echt een groot succes. En zo hebben we uit al die andere teams hebben ook mensen de top gehaald. Um, nou ja, en uiteindelijk op de afdaling blijken onze touwen weg te zijn. Um, die u daar had neergehangen op de Die een wij Inderdaad hadden neergehangen. En dat is natuurlijk een heel vreemd verhaal. Uh, dat geloof je ook niet. En dan, dan gaat het eigenlijk mis in die zin dat wij hebben nooit gezien of gehoord dat die touwen verdwenen waren. En achteraf weten we dat dat natuurlijk toch gebeurd is door vallend ijs. Alleen, ja, als jij terugkomt op een plek waarvan je zelf zeker weet dat je daar de touwen hebt achtergelaten, dan, dan, ja, dan denk je ik zit niet goed, ik moet gewoon uh, op een andere plek zoeken. Nou ja, je denkt niet iemand anders heeft ze weggehaald, nee. want dat zal niet gebeuren. Nee, klopt. nee Het is puur, uh, we zitten verkeerd. Klopt. En dus ga je ergens anders heen. Klopt. En dus kom je in de problemen? En dus kom je in de problemen, want ja, je kunt niet zo... Ik zeg wel eens, als je de verkeerde kant van de berg naar beneden gaat, kom je in China uit. En als je de goede kant pakt in Pakistan. Maar alles wat daartussen ligt, dat zijn geen geplaveide wegen. Nee, wat gebeurde er met u? Nou ja, uiteindelijk, uh, het is een lang verhaal. Maar uh, ik heb uh, samen met Gerard, mijn teamgenoten, nog een Italiaanse berggids en bivak gemaakt. Omdat wij dachten, nou als morgen de zon opkomt, hebben we meer tijd en rust om uiteindelijk die touwen wel te vinden. Dat kon ook, want het weer was prachtig. En uiteindelijk de volgende dag komt die zon op. Alleen dan uh, merk ik dat ik sneeuwblind begin te worden. Dat komt dan omdat je uiteindelijk je, je bril te vaak omhoog... Uh, te veel licht zeer, hebt gekregen. Te veel licht. En sneeuwblind betekent dat je niks meer ziet? Nee, als dat 100% toeslaat, zeg maar, bij 100% uh, nou ja, kan je ogen niet meer openen. Uh, ik heb dat gelukkig weten te voorkomen. Maar het betekende wel dat ik moest handelen. En ik ben zomaar ergens naar beneden gegaan. Uh, ik heb die jongens ook uh, ja, gelaten voor wat ze, waar ze, ze waren. Want ze dachten, wij hebben meer tijd om te zoeken. Dus u bent in eentje toen? Ik ben toen in mijn eentje naar beneden gegaan. Het mag dat. als expeditieleider, dan hoef je niet op jou ja, te wachten. Nee, kijk, weet je, als je in een overlevingsmoot terechtkomt, want daar zat dan, dan in. Daar zat je in. Hè, ja. dan, dan luister je naar je gevoel en je, geluid, je, je, je, je gevoel vertelt wel uh, wat je moet doen. Uiteindelijk ben ik zomaar ergens naar beneden gegaan, wat heel naïef klinkt. En dat, dat leek het ook, maar het is uiteindelijk wel mijn geluk geweest dat ik hier nog zit. Maar goed, daar zat nog wel een uh, paar dagen tussen, want uiteindelijk uh, ben ik op een uh, doodspunt punt uitgekomen. Kon niet meer verder, kon niet meer terug omhoog. Heb toen een uh, telefoontje gepleegd met mijn uh, vrouw, die uh, thuis zat. Uh, een zoontje voor zeven maanden. Omdat dat het enige nummer was wat u uit uw hoofd kende? Dat klopt. En uiteindelijk ja, probeer je elkaar toch te stimuleren, opgehangen. Uh, toen het bewustzijn verloren, uh, nou ja, uiteindelijk uh, toch weer een trigger gehad... waardoor ik mijn ogen weer heb ge geopend. Weer opnieuw uh, mijn weg proberen te vervolgen, voor zover dat kon. Uiteindelijk weer een bivak moeten maken. En toen de volgende dag wist ik kamp 3 te bereiken. En daar vandaan wist ik uiteindelijk dan weer de berg af te komen met mijn teamleden. U heeft het overleefd? Ik heb het overleefd. Zei het dan dat ik een aantal tenen moet missen. Hoeveel? Maar tegelijk, ja, negen. Uh, dus zeg maar allemaal, ik heb alleen mijn kleine teen nog. Je heeft nog één teen? Eén kleine teen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, en daarom is die film natuurlijk zo mooi... die erover gemaakt is, dat uh, mijn teamgenoot... die uiteindelijk zijn leven heeft moeten laten... heeft geprobeerd om andere mensen nog weer te redden. En dat is hem noodlottig geworden. En dat is natuurlijk iets van een, ja, van een hoger niveau, zeg ik bijna wel. Uh, waarom ik het heel mooi vind dat uiteindelijk ook zijn, ja, zijn, zijn leven... min of meer verfilmd is. Om uiteindelijk daar ook een stuk respect voor te krijgen. Als eerbetoon aan hem. Ja. Ja. ja. Elf van de 25 mensen zijn omgekomen. Ja. Hoe is dat voor u? Ja, het is, het is letterlijk een figuurlijk een film. Weet je? Ik kan er heel rationeel over praten. Maar laatst las ik nog weer een stuk uit mijn eigen boek terug... voor een of ander item. Ja, En dan biggelen bij mij de tranen ook weer over mijn wangen heen. Ik bedoel, Het is niet in woorden te vatten. Voelt u, ja, u zich verantwoordelijk? Je, wat zeg je? Voelt u zich verantwoordelijk? U was expeditieleider. Uh, ja, enerzijds wel. Anderzijds ben ik heel blij dat we met z'n allen toch een topprestatie hebben geleverd. Dat we niet nadelatig zijn geweest of dat er echt aanwijzbare fouten zijn gemaakt. He, als je natuurlijk voor jezelf weet van ja, ik ben gewoon heel stom geweest, dan, dan voel je, je natuurlijk meer schuldig dan dat je uiteindelijk zegt. Ja, weet je, je weet als klimmen dat je een risico neemt. Maar, maar heeft ze zoiets van waar we het niet moeten doen? Nee, nee, nee, nee, Echt niet? nee, nee, nee, We zijn ongelooflijk trots op en nog steeds ook met die familie en, uh, de familie van de overledene. Ja, die zijn ook trots. Nou, trots in die zin van je respecteert iemands keuze. Het is misschien net als een Formule 1 rijder of wat dan ook... die uiteindelijk de risico's neemt. En je mag toch aannemen dat hij weet wat hij doet. En ja, wij lopen dagelijks natuurlijk risico's... alleen daar staan we niet zoveel mee stil. En Was het de laatste keer dat u geklommen heeft? Nee, ik ben gewoon weer doorgegaan. Ik ga ook eind april weer naar de Himalaya. Oh, wacht even, veel mensen zullen zeggen van... Dit is bizar. Ja, maar die mensen zouden dan mijn boek maar moeten lezen of de film moeten kijken. Want daar zie je dus, in Ierland heeft de film gedraaid. 40% van de bevolking heeft die film gezien. 1,2 miljoen mensen. En het is niets anders dan respect. Maar wat is het? Dat, dat je dan toch doorgaat nog weer. Als je weet, ja. het kan het einde zijn. Want het was bijna het einde. Ja, maar ja, weet je. We weten ook dat je morgen slecht nieuwsbericht kan, kan, kan krijgen. Dat je ja, maar, maar daar wondervereniging... kan je niks aan doen. Uh, dat weet ik niet. Nou ja, maar als je gezond leeft, dan ben en zo. je. Nou ja, weet je. En kijk om je heen. En hoe, wat, wat zijn dan de grote risico's? En ik vind als je in het verkeer bijvoorbeeld omkomt, komt, hè, en er vallen er ook 700 per jaar, vind ik dat echt heel erg. Omdat die mensen waren niet met hun passie bezig. Die wisten vaak niet eens wat ze, hè, dat, ze, dat ze risico's liepen. Ja, maar elf, toch elf erger... doden in het verkeer is erger dan elf doden bij de K2? Ja, elke dood, iedereen die dood gaat is natuurlijk erg genoeg. Maar het verschil is dat de een die wist waar hij mee bezig was. Hè, dus ik zeg ook wel eens, dan mag je van aannemen dat hij alles heeft gedaan om alle risico's uh, uit te sluiten. Ja, laten we wel wezen in het verkeer. Uh, uh, we rijden naar huis met het idee dat het wel weer goed zal zijn. Ja. En dus ja, dat die is toch erger? Ja, ik vind dat uh, absoluut veel erger. Ja. Ja. Mag u nog weer van uw vrouw? Ja, dat is geen mogen. Kijk, je sluit elkaar niet in een gouden kooi op als het goed is. Als je elkaars passie. Uh... Mag u nog weer van uw vrouw naar de K2? Ja, ik mag alles. Want je, uiteindelijk, uh, weet je, door wie, door wie laat jij je iets zeggen? Het gaat er natuurlijk om wat jij wil. En uiteindelijk. En wat wilt u? Nou, ik wil ik? Nou, ik wil gewoon mijn leven kunnen uh, leven. En ik voel dat ik in die bergen enorm meer in mijn kracht zit. En op dat moment uh, neem ik ook heel veel geluk mee naar huis. En natuurlijk. Uh, is, kun je wel zeggen van uh, dat is, uh, je kan beter met elkaar op de bank blijven zitten. Maar ja. we zien daar ook heel veel Maar gaat u nog van. weer de K2 doen? Nee, het, voor een klimmer is het ja, niet echt zinvol om een berg twee keer te doen. Hè. Je hebt een berg op een gegeven moment uh, ja, geklommen. En er zijn zoveel prachtige, mooie andere bergen om te beklimmen. En dus ja, het is een beetje zonde zeg. om twee keer uh, ja, zeg maar zeggen, de risico's te moeten nemen. Wilke ja. van Rooij, hartelijk dank. Alsjeblieft. Gaime de Bourbon de Parme wordt de nieuwe Nederlandse ambassadeur... in het Vaticaan. Het wordt het eerste ambassadeurschap van de zoon van prinses Irene... en neef van koning Willem-Alexander Stijnfens. Goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben wij een ambassadeur in het Vaticaan? Ja, omdat wij ook een ambassadeur in Parijs hebben... in, in Londen en <laughs> in uh, Moldavië en in Slovenië. In, uh, Nederland onderhoudt diplomatieke betrekking met... wat al morgen gezegd wordt, de heilige stoel. Dus het Vaticaan, wat het Vaticaan is een staat. Dus hebben wij een ambassadeur bij het Vaticaan. En heeft, het, heeft de Vaticaan een ambassadeur in Den Haag? Dat kan niet uh, je ambassadeur in Italië erbij doen? Nee, want het zijn toch twee verschillende uh, landen. Uh, ze zitten wel tegenwoordig onder één dak... de beide ambassadeurs uh, in Rome, zal maar zeggen. Omdat Nederland de eigen, uh, het eigen ambassadegebouw... bij het Vaticaan heeft wegbezuinigd. Dus ze zitten nu onder één dak. Maar wel met ieder een eigen ingang. Is het een belangrijke post? Het is een belangrijke post dan wij in Nederland wel eens denken... Het Vaticaan uh, is een kleine staat. Er zijn natuurlijk weinig handelsbetrekkingen. Dat is tegenwoordig heel erg belangrijk. Maar vergeet niet dat als het uh, moeilijk wordt in de wereld... zoals nu bij Syrië of bij de Irakoorlog... dan is Rome een kruispunt van diplomatie. En dan valt er veel te horen voor een ambassadeur. Ja, het is een fulltime baan. Het is een fulltime baan. Ja, Dus ook... Uh, uh, Gaimer zal, uh, uh, zal daar fulltime aan de slag moeten. En... Uh, ja, kijk, wat, wat, wat er ook gebeurt is dat uh, hij kan ook door het Vaticaan... om informatie worden gevraagd. Hè? Dus bijvoorbeeld in de jaren tachtig ging dat vaak over euthanasie... later over het homohuwelijk. Je bent ook, zal maar zeggen, het gezicht van Nederland... naar de Roms-Katholieke Kerk toe. En dat kan voor, voor uh, de nieuwe ambassadeur nog wel pikant worden... als hij met een vriendelijk gezicht toch allerlei... ingewikkelde beslissingen moet gaan uitleggen... die Nederland genomen heeft. Want hij is katholiek, hè? Hij is katholiek en zijn familie, de familie bourbon Parma... Uh, uh, onderhoudt zeer uh, innige betrekkingen met de paus. Uh, uh, zijn broer Carlos was bij de intronisatie van uh, paus Franciscus... en de familie is bij de vorige pauze regelmatig voltallig op audiëntie geweest. En kan je dan wel een goede ambassadeur zijn? Ben je dan niet te close? Uh, ja, ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat vind ik wel uh, spannend. Uh, omdat ik in het verleden wel weet dat ambassadeurs wel op het matje geroepen werden. Op vriend, dat gaat allemaal op vriendelijke toon, er wordt geïnformeerd. Nou, over homohuwelijk, over euthanasie... Ja, dan moet hij toch het standpunt van de Nederlandse regering uh, uh, uitleggen. Ja, en hij, tegelijkertijd is hij daar een geziene gast. Hij is bij wijze van spreken kind aan huis, dus dat kan nog wel eens wat spanning opwekken. Ja, is niks voor jou? Het, is, uh, het lijkt me een heerlijke baan. Um, uh, je woont in Rome. Ja. Uh, je, uh, je, je kan zo door de poorten van het Vaticaan naar binnen. Want je zit bij pauselijke plechtigheden... Op de eerste rij, in vak D, Wa -waar vak wacht je de vakken G. Waar wacht je op, Stijn? Ja, ik wil toch even wat andere dingen doen. En um, het was altijd een baan voor uh, wat oudere ambassadeurs. Vaak de laatste post. Maar nu... Nu niet uh, meer. Deze man van... Nu niet meer. nee Nee, kijk, uh, hij is, uh, is 41. Dus ik denk dat de kansen van mij er uh, vandaag ook een stuk beter op geworden zijn. Ik weet al wie de volgende wordt. Dankjewel, Stijn Vins. Het is 5 voor 12. Леопард кандидат в талисманы игр Сочи 2014. Сочи is safe. Tijdens de winterspelen zult u af en toe deze tune horen... en dan vragen wij ons af wie de grootste is. Morgen is de 5000 meter voor de mannen. Marnix Koolhaas, schaatshistoricus, goedenavond. Ja, goedenavond, Thijs. Is Sven Kramer de allerbeste 5000 meterrijder rijder alle tijden? Uh, dat kan niet volgens mij morgen wel worden als hij gewoon wint, ja. Want uh, er zijn er tot nu toe twee die uh, de dubbel hebben behaald... die de vijf kilometer twee keer wonnen. De Noor-Ivar-Ballangroet in 1928 en in 1936. En uh, wie kent er nog? Tommy Gustafsson in ja, uh, die kennen we nog. en 1988. Ja. ja, dat waren fantastische overwinningen met... 200 ste voorsprong op uh, de Malkov... en in 88 pikte hij, hij het goud uh, voor Leo Visser zijn neus weg. Ja. Nee, maar als Sven dus morgen wint... staat hij op gelijke hoogte met die twee. Staat hij op gelijke hoogte met die twee. En ja, moet je dan, uh, hoe je dan moet vergelijken... kijk, Sven domineert die vijf kilometer toch al zo lang... dat je wel uh, moet zeggen dat hij toch wel dan de allergrootste is... op die afstand zonder meer. Al heb je natuurlijk in de geschiedenis Corrivee... als, uh, ja, Andersen gehad, uh, Boris Schielkoff. En natuurlijk niet te vergeten Jaap Ede, want uh, ja, dat zijn prestaties die je in deze tijd natuurlijk nooit meer uh, aan kan tippen. Ja, want ik begreep dat jij Jaap Ede eigenlijk groter vindt als Vinkramer. <hijf> nou ja, als je het in uh, secondes meet, is de prestatie die Jaap in 1894 leverde bij het uh, Europees Kampioenschap in Hamer. Toen hij de eerste dag overigens niet aan de start uh, verscheen, omdat hij een uh, leuk kamermeisje had uh, ontmoet... <hijf> Frederik Norseng, daar had hij blijkbaar zoveel energie mee opgedaan. dat hij de volgende dag wel op het ijs kwam. om op de vijf kilometer een wereldrecord te rijden met 8,37,6. En het bestaande wereldrecord dus met een halve minuut verbeterde. Dat, dat, dat komt toen nog, dat je gewoon een dag iets, later kwam. Ik heb de baan nagemeten, maar het, het, het was gewoon echt onvoorstelbaar. Maar het was waar. Dat komt toen nog, dat je gewoon een dag later kwam als Stefanie uitkwam? Je mocht gewoon een dag. Het. Hij was de regerend wereldkampioen. Dus die Europese titel kon er niet schelen. En het woeie een beetje hard. Dus hij bleef lekker uh, met zijn uh, Frederike even nog uh, in het uh, hotel. Ja. En kwam de volgende dag pas het ijs op. Ja. Verwacht je dat Sven morgen wint? Het kan haast niet anders. Hè? Okay. Het zou wel het, uh, een van de grootste drama's zijn als het morgen fout ziet. We gaan het zien. Marnik je dankjewel. Het einde van uh, deze met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen met Pieter van der Wielen. We zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde in Valentijn Classics op 14 februari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Dit is Radio 1.